Het beroemt natuurlijk als The Supremes. Oké. Okay. We gaan naar het laatste nummer toe. Bijna. Ja, nou ja. We gaan er gewoon naartoe. Nou, het kan niet anders. Ja. Het, is, uh, het is niet anders. We gaan er gewoon naartoe. Ja, en we gaan, we gaan voor u draaien een nummer dat heet Sebastian. En dat is van Steve Harley en Cockney Rebel. Een Britse popgroep onder leiding van Steve Harley. En die werd uh, vooral bekend in de vroege jaren 70 met onder andere dan Sebastian en Make Me Smile. Uh, het heeft, uh, hij heeft enige tijd uh, Steve Farley opgetrokken met John Crocker als straatmuzikant. En in 1972 richtte zij Cockney Rebel op. Samen met uh, drummer Stuart Elliott en bassist Paul Jeffrey. En er kwam later een toetsnis bij uh, Milton, Remy, James. En na vijf optredens hadden ze al een uh, contract met EMI. En daar werd het uh, nummer Sebastian een groot succes met name in Europa... En een debuutalbum in 1973, The Human Menagerie, <coughs> kwam uit. En dat was volgens de fans een beste album. Ja, mooi. En ik ga, het, u, ga jou zeggen, tot over drie weken. Ja, ga jij maar lekker naar Turkije. Ja, lekker, hoor. lekker hoor. Tot dan. <laughs> Hoi. Hoi. Lady, simply The candle is burning slow for me Generate me limply I can't seem to place Your name, Michelle To rearrange all these thoughts In a moment is suicide. Strange place, we'll talk over old times we we'll never spoke.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 Come inside, see my mind in kaleidoscope.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 De PvdA en ChristenUnie willen dat premier Balkenende onderzoek doet naar het vakantieproject in Mozambique, waar prins Willem-Alexander en prinses Maxima een vakantievila laten bouwen. De twee regeringspartijen vinden dat nodig, nu er steeds berichten opduiken dat er van alles mis zal gaan rond dat project. Zo zou de projectontwikkelaar de belofte niet nakomen om voor goede voorzieningen voor de lokale bevolking te zorgen, zoals scholen. Ook zou het project tot sociale spanningen in die directe omgeving kunnen leiden. De PvdA en de ChristenUnie willen dat er duidelijkheid komt over de vraag of die beschuldigingen waar zijn. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de kosten van het Koningshuis. Dan zal ook het vakantiehuis in Mozambique aan de orde komen. De jeugdfilm Lover of Loser heeft in tien dagen de status van gouden film bereikt. Dat betekent dat meer dan honderdduizend mensen de film zagen. De film van de regisseur Dave Schram is een bewerking van een boek van Carrie Slee en gaat over een meisje van vijftien dat valt voor de verkeerde jongen. In de film spelen onder andere Gaite Jansen en Martijn Lakenmeijer die vorige week een gouden kalf won voor zijn rol in Oorlogswinter. De Nederlandse schermster Sonja Tol heeft een bronzen medaille veroverd op de wereldkampioenschappen in Turkije. In Antalya bereikte ze de halve finale op het onderdeel Degen. Daarin werd ze uitgeschakeld door de Canadese Shireen Skelm. Het was voor de 36-jarige Tol de eerste keer dat ze op een groot titeltoernooi op het podium stond. De russin Lubov werd in Antalya wereldkampioen. En dan het weer. Regenachtig, maar vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar wel hogere temperaturen. Plaatselijk kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop. Ik ben bij de hoop om, uh, om af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik natuurlijk in een depressie. Aan coquine, ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïne. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welke dan een verslaving van het leven? Lois, uh, hartstikke verslaving, internetverslaving. Ze dus doen hier goed werk bij dan. de hoop. Dat je moet leren kijken hoe God je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. De tijd voelt ik me geen. Godverslaving, Alcoholprobleem Dit is de Hoop Magazine. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hoop Magazine, het radioprogramma van de Hoop GGZ. In deze aflevering praten we met uh, onder andere Joke en Judith. Zij werken beide als vaktherapeuten bij de Kiel en de Kajuit, de kinder- en jeugdklinieken van de Hoop GGZ. En uh, verder is er ook weer een agenda. En praten we met uh, Marie, de moeder van uh, de nu 17-jarige, bijna 18 geloof ik hè, jarige Tenny, die bij de Hoop opgenomen is geweest. Mijn naam is Marijke Duifhuizen en we beginnen deze aflevering met muziek. Heeft twee klinieken voor kinderen en tieners. De Kiel en de Kijuit. En hier werken Joke en Judith. Welkom. Wat doe je precies bij de Kiel en de Kijuit? Judith aan jou het woord. Wat ja. doe jij precies? Ik ben uh, dramatherapeut bij uh, ja, De Hoop. Ja. Bij de Kiel en de Kijuit. Alle twee. Dramatherapeut. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, Het is eigenlijk een therapievorm waarbij uh, ja, drama of toneel, zo kun je het ook noemen, centraal staat. Dus door middel van rollenspellen, verhalen... Um, ja, poppenspel, zo gek kan je het niet noemen. Ja. Het zijn allerlei verschillende vormen. Uh, doe je eigenlijk therapie met de kinderen. Ja, ja. en hoe lang doe je dat al? Um, ja, eigenlijk nog zo zes maanden zo'n beetje hier. Ja. Een halfjaartje bij ja. de hoop. Ja. Heb je er heel specifiek voor gekozen om bij de hoop te komen werken? Of? Ja. Is het zo gewoon gegaan, gelopen? Ja, nou eigenlijk wel. Het was uh, richting mijn uh, afstuderen... hoorde ik inderdaad dat er hier vacatures waren. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me wel heel cool. Omdat je dan je geloof kan combineren met je beroep. Ja. En, uh, je bent christen. Ja. ja, dat ben ik zeker. En dat, dat vind ik wel gaaf dat je dat hier kan combineren. In mijn andere werk is dat wat lastiger. Ja. Maar hier mag het ook gewoon. Dus. Oké, okay. ja. kom ik zo even bij je op terug. Want naast je zit, uh, zit Joke... En ja. wat doe jij precies? Uh, ik ben beeldend therapeut. Dus het is ook een, uh, ja, een vorm van creatieve therapie. Uh, alleen daarbij ben ik meer bezig met beeldend vormen. Dus dan uh, gaat het over schilderen of uh, poetseren of met steenwerken. Of nou ja, ook, uh, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. Maar uh, eigenlijk ja, alle hobby, creatieve, uh, achtige dingen. Dat doe jij. Ja, en uh, je bent dus zelf ook creatief persoon, begrijp ik? Ja, ja, ja. ik uh, ben altijd uh, van, van kind af aan eigenlijk altijd al bezig geweest met tekenen en dat soort dingen. Dus uh, ja, ja. jullie zit je inderdaad toe te knikken. Ja, ze is creatief. Ja, ja. ontzettend, ontzettend. Ja. Zijn Klopt. jullie als enige therapeuten of vaktherapeuten moet ik eigenlijk zeggen uh, betrokken bij de Kiel en Kuyt? Of hebben jullie meer collega's? Nou, we hebben nog twee collega's, uh, dus we zijn een heel compleet team. We hebben nog een muziektherapeut uh, en een uh, bewegingstherapeut. Dat is eigenlijk een combinatie van psychomotoren en dans. Uh, wow, moeilijk woord. Leg eens uit, psychomotoren. Psychomotorische richting sport, uh, zeg maar, uh, sporttherapie. Oh, Oké, okay. ja. dus dan heb je een beeldend therapeut en je hebt een dramatherapeut, een muziektherapeut en een bewegingstherapeut, begrijp ja. ik. Ja. Ja? En met elkaar... Uh, werken jullie samen of hebben jullie allemaal jullie aparte sessies met uh, de kinderen? Hoe gaat dat in zijn werk, Joke? Allebei eigenlijk. Uh, op de kiel werken we voornamelijk uh, individueel. Ja. En, uh, ja, dus heeft één therapeut, heeft één, één uh, kind of jongere in therapie. Mm -hmm. Soms wat kleine groepjes van uh, maximaal drie of vier. Uh, maar op de Kajuit bijvoorbeeld verzorgen we op de woensdagochtend een gehele training. Dus dat is van een uur of negen tot twaalf uur. En dan doen we dan met z'n vieren. En uh, dan hebben we de hele groep. Okay. Ja, dus dat is weer een... een uitdaging uh, lijkt like ja, het niet? Ja, dat is een hele andere manier van werken. Maar ook wel uh, heel erg leuk. Ja. Ja. En jullie zijn allemaal heel erg creatief. Hebben jullie ook veel lol met elkaar of niet? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, heel een leuk veel. Leuk Ja, we hebben een heel leuk team. ja. ja. En Zijn jullie ook allemaal begonnen, um, ook een half jaar geleden, net, ja. uh, van, ja. wat Judith net zei? Ja, ja. ja allemaal dezelfde tijd. Allemaal dus, dezelfde uh, tijd, ja. ja. Oké. Okay. En uh, wat vinden jullie nou precies zo leuk aan het, uh, aan het werk op de kiel en de kajuit, Judith? Ja, het is. Dus, um dat je eigenlijk bij, met een ontzettend leuk beroep bezig bent. Uh, wat je ook nog eens kan combineren met het geloof. Ja. En wat je gewoon in kan zetten voor het kind. En daadwerkelijk het kind een stapje verder kan helpen om aan zijn problemen te werken. Ja. En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Als je het veranderingsproces op gang ziet komen. Ja, bij wat een kind moet doormaken. Dat is, ja, dat is heel mooi. Ja, want welke kinderen zitten er op de keel? Wat voor problemen hebben deze kinderen? Ja, ja dat is verschillend. Uh, ja, identiteitsproblematiek, uh, maar angstproblematieken, verwerkingsproblematieken. Uh, en de kajuit? Uh, kajuit is echt verslaving. Uh, Jeugdgeverslaafden, ja. Ja. ja. En uh, hoe gaan jullie dan te werk? Stel, uh, bijvoorbeeld de kiel, hè? een kind komt uh, binnen bij de keel en heeft bijvoorbeeld een uh, probleem met angst, wat je net zei bepalen jullie of, of diegene muziektherapie krijgt... of dramatherapie of beeldentherapie? Ja. Bepalen jullie dat met elkaar? Hoe, ja. hoe gaat dat? Ja, we doen dat... Uh, in eerste instantie gaan we elk kind uh, allemaal één keer zien. Ja. En uh, wij schrijven daar een verslagje over. En het kind krijgt zelf ook een idee van... nou, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk. En daarnaast hebben wij ook ideeën over wat een kind uh, nodig heeft in, uh, om te leren. En... Uh, ja, naar aanleiding van die vier observaties, eigenlijk uh, brengen wij een soort advies uit. En uh, dat, dat brengen we dan weer in een teamvergadering. Dus eigenlijk beslissen we met het hele team dan over welk, uh, welke therapie gaat dit kind krijgen. Ja. Maar uh, ja, dus dat doen we wel in overleg met z'n vieren in eerste instantie. Dus uh, ja. Het is gewoon goed overleggen ja. tussen jullie. Ja. ja. ja. En uh, zijn er bepaalde, ja wanneer bepaal je nou bijvoorbeeld of iemand dan bijvoorbeeld beter drama kan uh, volgen in plaats van uh, beeldend? Ja, het heeft een klein beetje met affiniteit te maken. Waar, waar, wat kan een kind een beetje? Maar eigenlijk ook weer niet te veel. Want als een kind heel veel kent in het medium, dan, ja, dan zit er daar ook niet meer te, te, te veel te leren, zeg maar. Er moet ook een beetje uitdaging dus, in zitten ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. En dus affiniteit, maar ook wel uh, ja, bepaalde dingen. Zoals, kan een, uh, heeft een kind veel fantasie of niet? Uh, ja. En wat is er binnen de doelstelling die al bepaald is door het team? Wat kunnen wij daar als stukje bij doen? Zeg ja. maar? Want ik begrijp, het is echt therapie hè, wat jullie ja. geven. Het is niet een niet, uh, ja, creatief uurtje of iets dergelijks. Nee. <lacht> een beetje onderdeel gezegd. Het is echt therapie. Wat maakt het dan anders? Uh, nou ja, wat, wat het verschil is denk ik met uh, begeleiding of uh, andere creatieve uh, ja, invulling van de tijd... Ja. is um, dat dat vaak meest, het meest gericht is op, uh, op ontspanning en plezier. En dat is bij ons alleen maar een aspect van de therapie. En waar het eigenlijk om gaat is dat je uh, als therapeut... pas je je handelen aan op het behandelplan van dit kind. Dus je, je werkt met doelen en... Um, die stel je dus ook voor de creatieve therapie of voor de vaktherapie. Ja. En uh, je, m, ja, eigenlijk je past je handelen heel bewust af om uh, daarop af te stemmen. Dus je hebt een bepaalde het is methodiek. Een van de behandeling van zo'n ja. kind. Ja. Ja. ja, en waar je, je beoogt eigenlijk een verandering of een, een verbetering of een stabilisering in, in het gedrag of in het, uh, ja. Ja, in het leven eigenlijk van het kind. Waar een, um, ja, een creatieve um, activiteit meer. Um,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 I said, get yourself acquitted for the crime you've got to pay. 'Cause the judge has found you guilty, and you're sure to do day We praten met Joke en Judith bij de vaktherapeut op de Kiel en de Kajuit. De kinder- en jeugdklinieken van De Hoop. Um, ja, de kinderen krijgen dus uh, therapie van jullie. Dus of muziek, of beeldend, of drama. Of wat was er, wat was er nog één? Beweging. Beweging. Um, een combinatie. Of een combinatie van, uh, van, uh, van die. Is dat het enige wat ze krijgen bij, uh, van behandeling, eigenlijk van therapie? Of zijn er nog meer onderdelen? Uh, nee, dat uh, is niet het enige. Ze krijgen daarnaast ook individuele gesprekken met de uh, psycholoog. En uh, mentorgesprekken met uh, iemand van de groepsleiding die dan uh, de aangewezen mentor van, die, uh, van dit kind of de jongere is. En daarnaast hebben ze ook een, uh, een uh, vrij intensief trainingsprogramma wat, uh, ja, wat ze dan met de groep doen. Groepsgesprekken, dus er zijn een heleboel uh, onderdelen die... Uh, ja. En jullie ja. therapie is, is ook gewoon een onderdeel van ja, eigenlijk ja. het hele behandeltraject... Ja. van een kind of ja. een jongere bij de kinderheid. Ja. Daarnaast ja. zijn er ook nog uh, oudergesprekken... Um. Ja, met de ouders, maar uh, soms ook uh, in combinatie met het kind. Dus ja. Ja, er zijn heel veel uh, ja. verschillende onderdelen, ja. Is het echt een fulltime baan voor jullie, Judith? Werk jij echt fulltime? Of... Nee, 24 uur, uh, zeg maar drie dagen per week. En ja. jij ook? Uh, ja, ik werk 36 uur. Ah, oké, okay. ja. En, en hebben jullie nou veel voorbereiding bijvoorbeeld aan zo'n... Uh, jullie noemen het sessies, geloof ik, hè? Mm -hmm. Ja. Hebben jullie daar nou veel voorbereiding aan? Of flap je dat zo uit je hand? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, ik denk dat het misschien ook wel een stukje individueel... hoe je dat zelf uh, okay. fijn, fijn vindt om dat aan te pakken. Ja. Ligt hoe ook doe jij op, het ja, het ligt ook weer per kind en per situatie. Er zijn heel veel situaties waar ik gewoon een idee heb van... Oh, waar ben ik ongeveer vorige keer mee gestopt? En dan, uh, nou, waar ga ik dan deze keer verder? Maar het ligt ook al aan hoe er zo'n kind binnenkomt. En uh, dan is het soms helemaal even anders... omdat een kind juist op dit moment heel, heel ergens anders mee zit. En dan, uh, dan ga je daarna wel weer richting je doel... maar dan had je ook de ruimte voor het kind, zeg maar. Beetje improvisatie heen. ertussendoor. Ja, ja. Ja. Weet jullie heel de voorgeschiedenis van een kind... als die bij jullie in een sessie komt? Ja, dat is wel bekend, zeg maar. En uh, ja, hoeveel je daarover leest of zo, dat is eigenlijk ook een beetje aan jezelf uh, ja. in hoeverre je daarop van op de hoogte stelt. Ja, ja. Uh, jullie zijn ook allebei christen. Nou, de hoop is ook een christelijke organisatie. Zie je dat op een of andere manier toch nog terug ook in jullie uh, therapie? Joke, hoe doe jij de, dat? Um, nou ja, ik, ik werk vaak wel met christelijke thema's. Dus ook een beetje afhankelijk van uh, hoeveel een, een jongere daarmee bezig is zelf al. Um, maar over het algemeen probeer ik het er wel in te bouwen. Zo heb ik een keer uh, met een van de jongeren hebben we een, uh, een kruis gemaakt... Uh, van hout. En dat hebben we beplakt met een, uh, een tekst die ze had geschreven en verscheurd. Die zeg maar beschreef wat er in haar uh, traumatische verleden was gebeurd. Mm -hmm. En uh, ja, door dat kruis te beplakken en daarna te omwikkelen met, uh, met draad ja, symboliseerde dat in feite dat je ja, ook het, het verleden en de pijn die je kent, dat je die bij, bij Jezus mag laten en ja, deze jongeren die noemden zelf ook um, van oh door dat touw lijkt het net of Jezus het echt bij zich houdt. Dus het symboliseert op dat moment uh, heel veel. Ja. ja, en daarnaast probeer ik ook uh, ja, toch in gebed uh, ook uh, mijn therapie bij hem te brengen. En uh, daarin afhankelijk te zijn wat, wat hij op dat moment wil doen. En het mooie is dat dan vaak toch ook er dingen gebeuren die ik zelf niet... Uh, had kunnen bedenken of die, nou ja, die dan zo heel mooi vloeiend gaan. Ja. Daar heb ik dan zelf weinig invloed op. Jullie zit naast je te knikken. Herken je het? Ja, ja zeker. Doe je dat ja. zelf ook? Je therapie ja. in gebed brengen? Ja, zeker, ja. Ja, en um, ja, wat daarbij komt ook nog is dat soms als er iets uh, een kind geraakt heeft, dat je ook nog samen met zo'n kind kan bidden. En dat gebeurt ook af en toe. En dat vind ik ook heel bijzonder. Dat ja, soms komt er gewoon veel emotie of veel pijn naar boven. En is het is heel mooi dat je dat samen in, in Gods handen kan leggen. En uh, niet maar zo dat kind hoeft te laten gaan, maar dat ook weer over kan dragen, zeg maar. Ja. En um, ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Dat, uh, dat God het daar doorheen ook draagt, zeg maar. En ja. Joke vertelde net uh, dat bijzondere verhaal van, uh, van het kruis. Dat uh, heeft impact op je gemaakt, uh, begrijp ja. ik. Joke, is er uh, heb jij ook een dergelijk voorbeeld, Judith, of ja. iets wat op jou indruk heeft gemaakt, of is gewoon elke dag eigenlijk wel iets bijzonders? Ja, het is vaak, vaak iets bijzonders, laat ik het zo zeggen. Ja. <laughs> ja. Um, maar wat ik, waar ik inderdaad wel van hou, is heel veel verhalen die in de Bijbel staan uh, uitspelen. Dus ik heb uh, ja, wel eens bijvoorbeeld Storm op het Meer, Wat gebeurt er dan? En uh, dat soort dingen uitgespeeld. Maar ook uh, ja, Ark van Noach. En er zijn zoveel bruikbare verhalen eigenlijk in de Bijbel. Uh, ja waar heel veel thema's in zitten die heel belangrijk zijn. Ja. En waar je heel veel mee kunt eigenlijk. Want hoe doe je dat dan? Je zegt het storm op het meer. Ik moet me dat voorstellen. Je hebt... Uh, een aantal kinderen neem ik aan. Het is een groepsgebeuren. Nee, dit was een individuele... Oké, okay, en hoe speel je dat ja. uit dan? Hoe ging dat? ja. Nou ja, dan uh, kun je gewoon zeggen van... nou wie wil jij op dat moment spelen? Of uh, ik zeg van, uh, ja, jij speelt die rol en ik speel die rol. Ja. En van, uh, wat gebeurt er dan uh, tijdens dat spel? Nou ja, je gaat eerst, eerst natuurlijk het decor bouwen... Uh, uh, dan bouw je zo'n uh, zo schip na, zo'n boot na en uh, dan ga je gewoon letterlijk het verhaal naspelen. Van, uh, de storm wordt heftiger, uh, er is onweer uh, wat <laughs> gebeurt er? En, uh, mm, yeah. nou ja, en dan zie je dat zo'n kind op een bepaalde manier reageert. En, daar, en dan kan je interventies doen om Bo het kind. moeilijk woord. Interventie, sorry. Ja, dan kun je ja, eigenlijk inspringen op dat moment uh, in het verhaal. Op een, op een manier waardoor uh, ja, een kind iets leert over het verhaal in zich krijgt krijgt soms ook geen inzicht, maar soms uh, dat je een kind een beetje stuurt een bepaalde richting op. Ja. Um. Wat kan je ook uitleggen wat, wat dat specifieke kind bijvoorbeeld geleerd heeft door dat verhaal heen? Dat je met hem, uh, met hem of haar hebt uitgespeeld? Ja, uh, dit was, uh, hierbij werkten we eigenlijk aan uh, uh, de heftigheid van emoties, zeg mm. maar. Die, die kwamen in één keer werden heel heftig. Zonder eigenlijk. Uh, uh, een soort proces van, van opstapeling... van emotie. Ja. En uh, we hebben dat een paar keer gespeeld... zodat... Um die, dat kind zeg maar iets eerder aan kon geven... dat de emoties wat hoger werden. Dus hoe, hoe kan ik dat goed uitleggen? Dat er meer een, een verloop in is en dat een kind beter aan kan geven... dat emoties heel laag zitten of heel hoog zitten. En hoe hoog dan en of het uit de hand loopt. Ja. Eigenlijk meer een gradatie in emotie aan kan geven, ook aan de ander. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie dat sowieso veel met emoties bezig zijn. Hè? Ook met de ja. beelden waar jij mee bezig bent. Met tekenen neem ik aan. Uh, bijvoorbeeld inderdaad, als jij een, een kind of jongere laat tekenen, doe je dat wel eens? Ja hoor. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Geef je dan de opdracht van teken dit of doe dit? Of um, laat je het vrij? Nou ja, dat verschilt ook weer heel erg per kind. Het ene kind heeft wat meer duidelijke structuur nodig dan een ander. Een ander kind die, ja ook al als ze wat ouder zijn bijvoorbeeld, als ze toch meer de, de tiener en puber leeftijd hebben bereikt, dan is het vaak ook wel weer, uh, vind ik het ook wel weer heel erg leuk om ze daarin zelf uh, een stukje verantwoordelijkheid te geven. Mm -hmm. Ja, geeft dat een antwoord? Dan? Ja, dat. dat geeft wel een antwoord. En uh, uh, we hebben nog uh, iemand hier aan tafel zitten, dat is Marie. Ja. <laughs> uh, jouw dochter is ook uh, bij de hoop uh, opgenomen geweest, niet in de Kiel en uit? Nee, klopt. ja. Nee, hè? dat was daarvoor nog? Want... Ja. Deze klinieken bestaan nog niet zo lang. Nee, nee, nee, klopt. Hoe oud was ze toen ze bij de hoop kwam? Toen ze bij de hoop opgenomen werd, was ze zestien. Zestien jaar? Ja, ja. Jong? Heel jong, ja. ja. Want waarom moest ze hier naartoe? Of wilde ze hier naartoe? Nou, willen, dat was een combinatie van. Ze was er wel van overtuigd dat ze hulp nodig had. En dus in het begin was ze natuurlijk wel gemotiveerd om hulp te ontvangen... Maar als je natuurlijk in een behandeling komt, dan komen er natuurlijk wel worstelingen. En dan is het, uh, ja, dan is het een enorme kunst om een kind gemotiveerd te houden. Ja, ja. ja. want waarom? Uh, wat was haar probleem? Haar probleem was uh, drugsgebruik, maar ook met een uh, uh, psychologische uh, ja, probleem eigenlijk. Ja. Een psychologisch probleem ja. daarbij. Kan je dat iets meer uitleggen? Nou, ik denk dat heel veel meisjes van die leeftijd ook uh, problemen hebben met hun identiteit, wie ze zijn en uh, hoe ze eruit zien. En ik denk als dat niet meer binnen bepaalde kaders past, dat je dan een probleem krijgt. En uh, dat was bij haar het geval.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 222. We praten met uh, Marie moeder van... Uh, trotse moeder, denk ja, ik. zeker. Van Tanny. Tanny is opgenomen geweest bij De Hoop. En toen was ze nog heel erg jong, 16, vertelde je net. Ja. En uh, ze, heeft een, uh, ze had een drugsprobleem. Ja. Kan je iets dichter bij de microfoon gaan zitten? Ja, dan zeker. kan ik je iets beter verstaan. Want hoe kwam dat? Of wanneer merkte je dat? Nou, uh, het was al veel eerder dan wij het merkten. Ehm... Um... Toen een mentor belde van school. Want het gaat niet zo goed met Tanny. Uh, toen dacht ik dat het nog wel meeviel. Ik denk, nou ja, goed, dat zijn dan weer echt mensen die zo op het kind zitten. Die zien allerlei problemen, leeuwen en beren. En die had ik zelf niet gezien. Maar daar ben ik toen wel over na gaan denken. En toen dacht ik van, nou, misschien zal ik uh, gewoon Chris eens even bellen. Dan kom je niet gelijk in het hele hulpverlenerscircuit. Dan kan je dat er nog een beetje bij, buiten houden. En Chris? Chris is er? De... Stichting Chris, dat is dan de, eigenlijk de kindertelefoon waar ik hem dan van uh, kende. Ik denk, nou, dan ga ik Chris bellen, even kijken wat zij kunnen doen. en Misschien kunnen ze een maatje regelen, een soort buddy dan. En dan blijft het buiten heel dat uh, hulpverleningscircuit, want dan wilde ik ze echt helemaal buiten houden. Ja. En uh, ja, na een verloop van tijd zijn we toch uh, ja, met Chris in aanraking gekomen. En toen hebben we gesprekken gehad. En ja, toen bleek al aan, uit de gesprekken dat, uh, dat er veel meer aan de hand was. En uh, ja, toen had. Uh, mijn dochter dan uh, de psychologen in vertrouwen genomen. En heeft ze alles verteld, eigenlijk opgebiecht dat zij inderdaad drugs gebruikte. En toen is er een overleg van ja, hoe ga je dan je ouders vertellen? En uh, ja, ze heeft het zelf verteld samen met de psychologen. Dat is natuurlijk heel confronterend. Uh, we hebben er eigenlijk niet zo bij stilgestaan dat drugs een probleem zou kunnen zijn... Naderhand denk je wel zo heb je zo blind kunnen zijn? Maar ik denk ook van... Ja, dat je het gevoel hebt dat je denkt... dat overkomt mij niet. Hm. Je hoort wel over drugsproblemen in het dorp... en in de omgeving. Maar je denkt, nou ja, goed... we zijn gewoon een doorsnee zinnetje, Er gebeuren geen gekke dingen. Onze dochter doet het niet? Nee, wij dachten wel... ze is wel een heftige puber. Oké. Okay. Ze had toch wel heftig pubergedrag. Maar denk, nou Want ze ja, was wel veranderd in de afgelopen ja, periode. Ja, absoluut. Of zo. absoluut. Maar hoe was ze dan veranderd? Uh, afstandelijk. Uh, ze wilde echt geen contact met je. Ze ging je ook echt uit de weg. En veel op haar kamer. En uh, ontzettend onverschillig. Dat je denkt van jeetje mina... Ik ken bijna mijn dochter niet meer terug. Maar je schuift het allemaal naar de puberteit. Van nou oké, okay, dat is een heftige puberteit. Over een paar jaar zijn we weer verder. Ja. En jullie hebben nooit wat gemerkt van het drugsgebruik? Nee, nee. Want wat gebruikt is Nou, ze heeft uh, uiteindelijk bijna alles gebruikt. Oké. Okay. Alleen heroïne gelukkig niet. Maar nee. voor de rest heeft ze echt alles gebruikt. Want weten jullie ook waarom zij die drugs is gaan gebruiken? Uh, nou, wat... wat... Van één drugs uh, weet ik dat zij die gebruikte, omdat ze heel slank wilde zijn. En het schijnt uh, als je speed gebruikt, dat je in no time uh, behoorlijk afvalt. En uh, dus als er een gewicht, gewichtstoename was, ja, had ze toch de neiging om uh, te grijpen naar speed. En dan bleef je lekker slank. En er waren meer meisjes die maakten dankbaar gebruik van dat uh, middel Zelfs om af te niet, uh... slanken. Ook haar vriendinnen bijvoorbeeld, die, ja. die waren daarmee bezig. En ik vond ze ook wel mager. Ja. En ondanks het feit dat ze toch wel uh, op gezette tijden gewoon goed at. Niet altijd. Maar ik kan me bijvoorbeeld een vriendin herinneren, die was ook echt mager. En uh, ja, het bleek later dat zij ook dat gebruikte. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat je als ouder niet gelijk de link legt... tussen je dochter en het slank zijn en, en een drugsgebruik natuurlijk. Nou ja, goed, ik wist sowieso wel niet dat Speed een bepaald afslankmiddel was waar meisjes gebruik van maken. Nee. Maar was zij, is zij sowieso een heel onzeker meisje? Of was zij onzeker? Uh, ja, uh, zeker in de puberteit. Ja. ja, toen is toch een stuk onzekerheid ingeslopen en ja, ik denk dat dat niet belangrijk is nu om te vertellen waarom die onzekerheid ontstaat. Maar om het een beetje algemeen te houden, geloof ik dat meisjes heel onzeker zijn over hun uiterlijk. En dat wordt natuurlijk heel erg gevoed door de media. He, je moet er zo uitzien, dat is het schoonheidsideaal. En als je daar uh, op bepaalde vormen en normen niet aan voldoet... dan gaat er een stukje onzekerheid in En zeker denk ik ook als je opmerkingen krijgt van je omgeving over, over je uiterlijk. Ja. Ik denk dat dat op zo'n leeftijd, en je bent er gevoelig voor... als een bom in kan slaan, Ja. Hm. En dan vertelt je dochter dat, samen met de psycholoog, begrijp ik net. Hoe kwam dat aan? Um, ik was verdoofd. En mijn man ook. Het was net alsof... Uh, niet dat je het ontkende. Het, uh, het, het puzzeltje viel in elkaar. Maar ik had een heel verdoofd gevoel. Ik had geen emotie. Terwijl je normaal gesproken heb je emotie. En nu was er geen emotie. En bij mijn man ook niet. We waren niet boos, we waren niet verdrietig. Emotieloos. Heel raar, ja. En hoe ging het toen verder? Nou, toen... Uh, je bedoelt uh, met de emoties of met de uh, nee, behandeling? Nee, met, uh, met behandeling. Want je hoorde dat je dochter dat probleem heeft. Ja, toen was het uh, ja, de hoop, Chris. Uh, ja, de hoop heeft alleen opvang voor volwassenen. Ja. Dubbel diagnose nog ineens. En uh, ja, wat nu? Nou, toen hebben we toch gekeken in Brabant zelf. Want wij wonen in Brabant. Nou, toen kwam natuurlijk al gauw uh, de GGZ uh, van uh, Roosendaal in beeld. En, dan, ja, en, de, en over de Kentron. Ja. En dat hebben wij toen een uh, jaar gevolgd. En uh, toen bleek ze van de drugs af te zijn. Ze had nog wel... Uh, ...gesprekken met, uh, met een uh, psycholoog... ...en met een, uh, ja, groepsgesprekken met uh, tieners. Ja. Ja, en dat, uh, dat boeide haar niet zo. Maar toen bleek dat ze toch weer een ander mail gebruikte... ...die niet in de urinecontrole te zien was. Dus ja, dat, uh, dus toen bleek gewoon dat ze weer behoorlijk gebruikte. En ja, door uh, een verspreking van iemand zijn we erachter gekomen dat er toch weer drugsgebruik... Uh, ja. uh, dat dat toch weer was. V ja. Vond je het trouwens moeilijk dat je dochter uh, hulp nodig had? Nee, ik vind het niet moeilijk om hulp te vragen. Um, Tuurlijk, je gaat je wel afvragen van... hebben wij iets gemist? Hebben wij in de opvoeding iets uh, verkeerd gedaan? Uh, dus dat stukje vind je wel moeilijk... Maar het feit dat je hulp moet zoeken omdat je een probleem hebt, hebben wij nooit gehad. Nee. nee, nee. Goed, en dan komen jullie achter van je dochter is toch uiteindelijk niet uh, helemaal gestopt met, uh, met middelen. En uh, zijn jullie toen naar de hoop gegaan? Um, nou, um, Novodik Kentron, die, um, uh, ik weet niet precies hoe het gegaan is. We, we hadden natuurlijk een combinatie met een, uh, de GGZ, mm -hmm. dat losstond van Novodik Kentron. En uh, op een gegeven moment toen gaf mijn dochter aan... dit gaat niet werken. En uh, ja, toen zijn we toch weer in een soort ja, van wat nu gevoel. Ja. Toen zijn we weer teruggegaan naar uh, Stichting Chris. Toen is inmiddels is die combinatie de hoop Chris was helemaal tot stand gekomen. Dat was toen gefuseerd. En, uh, en nergens was er een, een dubbel diagnose... Uh, oplossing voor kinderen van haar leeftijd. Je had wel een DD voor volwassenen, maar niet voor kinderen. En toen is eigenlijk zo van, ja, waar moet je dan naartoe? Ja, we zijn ermee bezig en de, de overheid is er mee bezig om klinieken te openen voor dubbeldiagnose voor jongvolwassenen volwassenen of voor jongeren. En toen heeft de hoop gewoon gezegd van, uh, wij, wij, wij gaan het risico aan. Wij hebben niet de mogelijkheid, maar wij zien uh, ...de problemen... ...en we willen haar helpen. Ja. Dus, dus wij nemen een risico... ...omdat wij niet de... Uh, ...op dat moment... ...hadden ze gewoon niet de tools. Dus ze waren al bezig met de keel... ...en kun je uit uh, proberen te zeggen... ...en dan uh, dus ze hadden ze zoiets van... ...laat haar nu maar komen. Ja, ja, ja. maar ook wetende... ...dat ze niet de juiste tools hadden... ...voor die leeftijdscategorie. Ja. Ja. Dus ze, hebben, ze zeggen... We, ...we willen het risico nemen. Ja, ja. En, en hoe is dat gegaan? Is zij goed geholpen bij de hoop? Ja, want ze is nu min of meer uitbehandeld. Dus in die zin uh, heeft ze het gewoon goed doorstaan. Uh, ja, was een moeilijke periode. Want hoe lang is ze uiteindelijk opgenomen geweest? Ze is zeven maanden weg geweest. Zeven ja. maanden van huis? Ja. Intensieve tijd? Ja, heftig. Ja, ja. Want je gaat, je, je gaat als uh, ouder, ga je mee in die behandeling... En uh, je, je volgt het op de voet. Ja, want dat zei Joke, volgens mij, volgens mij was Joker die het net zei... Van dat ook bij de Kielke inderdaad ook oudergesprekken zijn. Hè? Dus ouders worden daar ook uh, yes. bij betrokken. Ja, en maar dat, dat hadden, hadden je... wij dan niet. Wij hadden, gingen okay. via oude partnerwerk, uh, yeah. hadden wij dan hulp. Okay. Maar je volgt natuurlijk de behandeling van je dochter zo op de voet. We mm -hmm. hadden zoveel intensieve gesprekken... ook met de psycholoog en met haar behandelaar. En uh, ja, ze had heel veel uh, hulp nodig... En dat, uh, ja, dat kwam soms tot heftige confrontaties en ook heftige emoties. Want uh, het is gewoon heel, heel moeilijk om als ouder te zien dat je kind zo worstelt. Ook om die behandeling af te maken. En dat is, uh, ja, dat is heftig om dat te zien, ja. Marie, jouw dochter is nu al. Is ze nu uit behandeling toch? Bij de hoop. Bijna uitbehandeld zijn je? Bijna uitbehandeld. Ze krijgt nog uh, nagesprekken, dus nazorggesprekken. En uh, dat kan ze goed combineren met school. Ja. ja, dus ze gaat gewoon weer naar school. Ja, gelukkig wel, ja. <laughs> Hoe gaat het met haar? Gaat heel goed met haar. Um, ja, ze is ook uh, echt op bekering gekomen. Binnen de hoop ook? Uh, binnen de hoop heeft ze verdieping ervaren. Ze had daarvoor al een, uh, een keer een keuze gemaakt voor de Heer. Maar dan is het ook een zaak om echt in nieuwheid... des levens te wandelen, zoals dat heet. En uh, bij de hoop uh, heeft ze heel veel geleerd... ...ook uh, vanuit bijbelse principes te leven. Dus hoe kijkt God naar je? En uh, dat je dus in zijn ogen kostbaar bent en hoog geacht. En dat God van je blijft houden... Ook al sla je de plank gewoon een keer goed mis. En als je die zekerheid gaat krijgen... dan kan je leven ook een stootje hebben. Ja. En ik heb ook ervaren... ook als je naar je dochter kijkt... ze moet mij vaak zelf corrigeren daarin... dat uh, als je die principes echt... als die eigen worden in je hart... en in je leven... dan, uh, dan zijn het hele goede ankers... Ja. Je straalt er helemaal bij. Ja, want het is het mooiste als iemand God leert kennen. Een Jezus. En Jezus. En als het je dochter is? Ja, dan is het helemaal fantastisch. Ja. We hebben ze van de zomer mogen dopen. En ja, dat is, dat is het mooiste. Ja. Als je echt je kind ziet veranderen. Omdat, omdat God in haar leven is gekomen. En tuurlijk, we zijn allemaal onderweg. Hè? We maken allemaal fouten. En er zijn nog wel wat schaafpuntjes hier en daar, maar dat, dat is bij mij zo. En dat is ook bij iedereen ook in de studio zo. We hebben allemaal stukjes waar we nog aan moeten werken. Maar uh, we gaan de goede kant op, zeer zeker, ja. Joke en Judith zitten helemaal stil te luisteren hier. Raakt het jullie, wat Marie vertelt, ook over haar dochter? Ja, heel ja. zeker, ja. ja. Het is gewoon zo mooi om uh, dan te zien, ja, ook al is het een moeilijk proces, misschien geweest met veel worsteling, maar dat, het, dat, uh, ja, dat mensen gewoon echt veranderen. Helemaal ja, anders zijn en uh, een leven met de Heer delen. En uh, ja, dat daar genezing en herstel plaatsvindt en dat dat kan, weet je wel. En natuurlijk, uh, je weet het wel, je hoort het om je heen, maar elke keer is dat toch nog uh, ja, gewoon, uh, hoe zeg je dat? Dat je de kriebels van krijgt of zo. Kippenvel. <laughs> Kippenvel, ja. Kippen. ja. Joko, hoe komt het bij jou over? Ja, ik vind het een heel mooi verhaal... Uh, inderdaad zo om te horen. en uh, Ja, ik vind het ook gaaf dat... Um, nou ja, dat, dat wij ook uh, jongeren... En, uh, ja. Die, ik herken heel veel dingen ook van de jongeren... die we op de Kiel en de Kajuit uh, hebben. Ja. Met, uh, die ook met dit soort dingen worstelen. En ik vind het heel bijzonder en, uh, en mooi dat ik daar ook... Uh, ja, een klein stukje in, uh, in het herstel mag bijdragen. Mm. En dat ik uh, ja, dat samen met God mag doen. Ja. En dat, dat vind ik ook het mooie van, uh, ja, van het werk binnen de hoop... en uh, het werk van de Kiel en de Kajuit. Dat je ja, eigenlijk... Uh, ja, dat, de, God is gewoon een extra dimensie, die, de belangrijkste dimensie die, die daarbij komt. Waar je in een andere werkplek misschien dat. Uh, ja. zou ik dat niet, uh, niet hebben? Dan gaat het puur om mij en mijn therapie en het kind. Maar ja. dan ontbreekt de belangrijkste factor, naar mijn idee. Ja. God verandert uh, mensen, ja. kinderen, tieners. Net als Tenny, jouw dochter. Jazeker. Ik wil jullie heel erg bedanken. Succes met jullie werk, Judith en uh, Joken en Marie. Ook bedankt voor je verhaal. En voor u heb ik de agenda nog. Uh, voor alle agendapunten geldt sowieso dat u uh, alle activiteiten kunt vinden op www.dehoop.org. Uh, allereerst op donderdag 8 oktober geeft Christelijk Regio Adonai... Uh, die zijn ambassadeur van de Hoop GGZ... een bijzonder najaarsconcert in de Sint-Janskerk te Gouda. En de avond is een afwisseling van samenzang, koorzang, Kospoliederen van Marcel en Lydia Zimmer en een muzikaal intermezzo. En het thema van deze avond is Hoe Heerlijk Is Uw Naam? Dan van 8 tot en met 10 oktober vindt er een training plaats... voor vrijwilligers van No Apologies. En dit uh, preventieprogramma van De Hoop is gericht op jongeren van 11 tot uh, 18 jaar. En er zijn nog plekken, u kunt nog meedraaien. En neem daarvoor contact op met De Hoop via telefoonnummer 078 631 32. En dan tot slot, op donderdag 15 oktober organiseert De Hoop een themabijeenkomst over bezorgdheid en depressie. De bijeenkomst, uh, bijeenkomst duurt van half twee s middags tot 5 uur. En aansluitend is er een broodmaaltijd. De Hoop vraagt wel een bijdrage in de kosten van 10 euro per persoon. Aanmelden kan per e-mail via info.dehoop.org of telefonisch via 078 6 3x1 3 2 Zoals gezegd kunt u voor meer informatie terecht op onze website www.dehoop.org. Org, tot zover deze aflevering van De Hoop Magazine. Wilt u reageren of heeft u vragen naar aanleiding van deze uitzending? Mailt u dan gerust naar info.dehoop.org. U kunt ook bellen tijdens kantooruren met 078 6 3 2 En bezoekt u nog maar eens onze site www.dehoop.org. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.